Eerst eiste de Gaulle op hoge toon dat de Navo zich zou vestigen in Frankrijk, in de hoop meer invloed te verwerven dan hem toekwam. Halverwege de jaren 60 verbrak hij alle banden omdat hij vond dat hij te weinig invloed kreeg. De ondenkbare hond begon te werken aan zijn eigen Force de Frappe regelrecht in contramine met de NAVO. Die verband hij zelfs uit Parijs en ineens ook maar buiten alle heilige Franse landsgrenzen, samen met de Shape en alle andere afdelingen.